is te diep. Bovendien is de aarde niet los genoeg. En je strooit veel te dik. Geef mij die schoffelist. Wat wil doe je doen? Ik wil je helpen. En dan zeker een deel van de eer opstrijken als er het eens een keer fantastisch zou uitvallen. Die waarschijnlijkheid is nog altijd klein genoeg. In elk geval moet de grond losser zijn. Alsjeblieft. Ik ben al op een steen gestoten. Een grote steen.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 Als iemand op reis is, dan komt hij toch terug, niet? Jij dacht niet dat ik daar beneden was. Des te eerder had je moeten bedenken dat ik iedere minuut terug kon komen. Ja, dat heb ik ook nog een hele tijd gedacht, maar... ...ik moest er op de een of andere manier je afwezigheid verklaren. Jij wou er langzaam op voorbereiden dat ik op reis zou blijven. Voor altijd. Je was verdwenen. Ik was in een onderaardspaleis. Ja, goed, maar, maar daarmee was jij voor de wereld en voor mij verdwenen...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 Nee, we zijn er nog niet. Maar, maar we kunnen niet verder. Maar we moeten toch kunnen. Ik herinner me toch. Wat? Wat herinner jij je? De hele dag herinner jij je. Herinner jij je, dat dan niet? Nee, mijn, mijn uur gaat in de steek. Hoewel, hoewel ik het, hoewel ik het deze uur herinner. Hier, hier, links, op, was als hier... Jij zou het nog moeten weten. Ik? Wat zou ik moeten weten? Hoe het verder gaat. Waarom niet beter dan jij? Jij bent gisteren was teruggekomen De mij het langer geleden. Ik kan het me niet herinneren. Jij bent ook langer beneden geweest. Jij hebt je dat uitgerust. Waar is dan dat grote binnenhof? Eerst komt het kleine binnenhof. En waar is dat? Van vraag je mij Waar is jouw Zuilengang? Waar is jouw paleis? Jij bent nooit hier beneden geweest.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 Het wordt koud in je onderaardse paleis. Spijt me dat je niet valt. Jij kunt wel blijven als je wilt. Wil je wel denken dat je zonder mij niet naar buiten komt? Ik kan roepen. Dacht je dat iemand je zou horen? Laat mannen bij de vroeg komen. Kom, laten we gaan. Pas op. Hier is dat ding dat we de drempel noemden. Jij hebt dus in het paleis geloofd.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 Naar alle liefdes. En als het eens nieuwe liefdes geweest waren, zou jou dat interesseren? Niet veel. Ik dacht dat je mijn geheim woude gronden. Je slippertjes reken ik niet tot je geheimen. Waarom vraag je het me dan? Uit beleefdheid. Je hebt het mij toch ook gevraagd? Hier gaat gaan roken. Pas op. Pas op dat je niet uitglijdt. De grond is Hier wordt het nauwer. Stoot je niet. Ik <lacht> graniet. niet. maar me. Dat het hier eigenlijk niet al lichter moeten worden? Door de uitgang bedoel ik? Nog niet. En jij? Ben jij bij je oude liefdes geweest? Interesseert jou dat? Een beetje conversatie maakt een donkere weg korter. Misschien is de weg gekort voor het vertellen van al jouw avonturen. Laten we het over wat anders hebben. Nu zou het toch licht moeten zien? Waarschijnlijk zien we het ook als we het lantaarn nou uitdoen. En waarom doe we het nog niet uit? Doe hem eens uit. Nee, nog niet. Het blijft donker. Vriend, We zijn nog niet ver genoeg, denk ik. Misschien, misschien is het buiten ook donker. Boven. Onmogelijk, het is pas middag. Je vergeet dat de tijd hier sneller verstrijkt. Ja, grapjes zijn misplaatst. Drie weken in 24 uur.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 Dat is ook een van mijn liefste wensen. Leefend begraven. Zo zou het in de krant staan als ze ons ooit zou ontdekken. <lacht> Op de spinazie en radijs. Op het ogenblik staan we onder jouw slaap. Begraven onder mijn slaap. Jij had die dwarsbalk nooit moeten laten weghalen. <lacht> Alsof jij die had kunnen tillen. Maar misschien zou iemand hem hebben gevonden. Wie zou ons moeten vinden? Misschien Latman? Latman? <lacht> die is bij de vruchtbomen. Dan de eerste, de beste die de moestuin kan verzorgen. Tegen die tijd zijn we al lang garantend. Ze zouden in elk geval onze garant hebben gevonden. <lacht> in echtelijke trouw verenigd. Nadat iedere partner tot slot nog zijn kleine vakantie heeft gehad. Liggend naast elkaar, bordje aan bordje. Stof voor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 Onder de grond. Dit was een kwaadaardig sprookje van Wolfgang Hildesheimer, vertaald door Cede En imos de leven was de vrouw en Paul Deen de man. Het sprookje werd ingeleid door Els Buitenwijk. De regie had Esther Vries junior.